1 Uur. Brits Emmelkamp met het NOS-journaal. De ontbossing van het amazone was het afgelopen jaar het grootste in 10 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de Braziliaanse overheid. Het afgelopen jaar is bijna 8000 vierkante kilometer aan bos verdwenen. Dat is een gebied iets groter dan de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht bij elkaar. Het kappen van bomen in het regenwoud is verboden, maar wordt toch gedaan door houthandelaren en lokale boeren die zich steeds meer grond toe-eigenen. Volgens Greenpeace doet de Braziliaanse overheid te weinig om de ontbossing tegen te gaan. Amsterdam is niet van plan om een eventueel boerkaverbod te handhaven. Dat heeft burgemeester Halsema gezegd tijdens een bewonersbijeenkomst in de wijk Slotervaart. De Eerste en Tweede Kamer hebben voor een beperkt boerkaverbod gestemd... waarmee gezichtsbedekkende kleding onder meer op scholen en in ziekenhuizen wordt verboden als ze maar benadrukt dat ze geen voorstander is van het dragen van een burka... maar dat ze hoopt dat vrouwen er zelf voor kiezen om die niet te dragen. De Indiase staalfabrikant Tata Steel bouwt zijn nieuwe, moderne ijzerfabriek... niet in IJmuiden, maar in de Indiase industriestad Jamshedpur. De directeur van het bedrijf heeft dat besluit bekendgemaakt... aan een Nederlandse delegatie in Mumbai. In IJmuiden staat al een fabriek van Tata... waar 40.000 ton vloeibaar ijzer per jaar wordt geproduceerd... In de nieuwe fabriek zou het om het tienvoudige daarvan gaan. Ook wordt het proces daar gemoderniseerd en milieuvriendelijker gemaakt. Bij de Nederlanders zou het besluit als een verrassing zijn gekomen. De fabriek in Nederland blijft wel open. Het weer, vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgenochtend in het zuiden regen, later ook in het oosten. Het wordt ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Zfm. Met nu de nacht.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 Yeah, the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 Turns full circle. Listen